Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de eerste van de Egyptische parlementsverkiezingen afgelopen maandag was de opkomst 62%. De voorzitter van de kiescommissie sprak van de hoogste opkomst sinds de tijd van de farao's.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 Een gedeelte van winkelcentrum Het Loon in Heerlen wordt gesloopt. Burgemeester De Plaan nam de beslissing na spoedberaad over het verzakkende winkelcentrum. Uit metingen bleek dat de druk op steunpilaren onder het complex toeneemt, waardoor instorting steeds waarschijnlijker wordt. Omdat veiligheid volgens de burgemeester voorop staat, kiest de gemeente ervoor om tien winkels uit voorzorg te slopen.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 He never treated me. you right.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 Ik lijk misschien al goed dat je weet wat ik nu voel